Tien uur. Freddy van met het NOS-journaal. In Cairo hebben demonstranten een menselijke keten gevormd... rond het wereldberoemde Egyptisch Museum om het te beschermen. Er waren geruchten dat plunderaars het hadden gemunt op de kunstschatten. Een kleine bank naast het museum is wel geplunderd. Het aanpandige hoofdkantoor van de regeringspartij staat al uren in brand. Ook in andere Egyptische steden zijn kantoren van president Mubarak's partij... in brand gestoken. Tijdens de grootste protesten in de 30 jaar dat Mubarak aan de macht is... zijn doden en gewonden gevallen. Precieze cijfers zijn er nog niet... maar in Suez zouden 11 demonstranten zijn omgekomen en in Cairo 10. De grootste oppositiepartij heeft Mubarak opgeroepen af te treden. De president heeft de hele dag niets van zich laten horen. Het kabinet trekt een plan in van het vorige kabinet... om meer huizen onder het hoogste belastingtarief te brengen. In het kader van het crisispakket stelde het kabinet Balkenende een speciaal hoog belastingtarief in voor huizen met een WOZ-waarde van meer dan een miljoen euro. Bovendien zouden steeds meer huizen onder die villa belasting gaan vallen, doordat de grens van 1 miljoen niet mee zou stijgen met de algemene waardestijging van de huizen. Het kabinet heeft nu besloten die grens toch te verhogen. Minister De Jager is het er niet mee eens als straks een groot deel van de Nederlandse huiseigenaren de villa belasting zouden moeten betalen. Alberto Contador gaat in beroep tegen de schorsing die de Spaanse wielerbond hem wil opleggen. De Spaanse toerwinnaar hangt de schorsing van een jaar boven het hoofd. Tijdens een controle in de tour zijn sporen van het verboden middel Clembuterol bij hem gevonden. Contador houdt vol dat hij onschuldig is. Hij zegt dat hij zichzelf beschouwt als een schone sporter die een voorbeeld is voor vele anderen. Het weer. Vannacht matige vorst. Met temperaturen van min 3 in Zeeland tot min 7 in het oosten. Morgen opnieuw een zonnige dag. Met maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Zoek je spanning? Avontuur? SecondLove.nl Alles mag, niets moet. Ik ben Kees Verharen.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 Langs de lijn met Menno Rehmeijer. Goedenavond. Ajax verliest een van zijn topspelers. Luis Suarez gaat per direct naar Liverpool. Een voorzaadlating voor de ploeg, maar Frank de Boer weigert dit seizoen al op te geven. We moeten altijd voor het kampioenschap gaan, ook zonder uh, Luis. Alberto Contador gaat in beroep tegen de schorsing van een jaar. Contador lichtte zijn besluit toe in een emotionele persconferentie op Mallorca. Hoi. Het is een dag trieste. trieste. In de Eredivisie op deze vrijdag doorgaans één wedstrijd. Vandaag is er één uit de onderste regionen, nummer 11. En EC speelt thuis tegen nummer 13, Herakles. Ragnar Niemeijer ziet het daar allemaal. En hoe gaat het daar, Ragnar? Ajax verliest wat, Heracles verliest ook wat, want het staat maar weer eens achter in een uitwedstrijd. Het is 1-0 voor NEC, natuurlijk is de doelpunt te maken. voor hem nummer 17 en nog een half uur op de klok. Andy Murray plaatste zich voor de tweede keer op rij voor de finale van de Australian Open. Hij won in bijna vier uur van zijn Spaanse tegenstander David Ferrer. match. Ja, hij gaat dus toch. Luis Suarez vertrekt bij Ajax naar Liverpool. De clubs werden het eens over een transfersom... die kan oplopen tot maximaal 26,5 miljoen euro. En daar ga ik over praten met onze voetbalslaggever... Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Dag mij ook. Ja, de, we, we, dat, dat woord maximaal... Dat, dat levert nog weer een heleboel speculatie op, uh, begrijp ik. Ja, qua bedrag bedoel jij. Ja. ja, wat, wat, wat ja. houdt dat in, hè? Ja, nou ja, goed... Uh, je weet nooit precies wat je kunt vragen, maar Ayers had wel in het hoofd om een bedrag te vragen tussen de 25 en 30 miljoen ja. uh, euro. Nou, uiteindelijk gaat Liverpool natuurlijk heel laag zitten om te kijken hè, hoe Ayers gaat reageren en wat er mogelijk is. Maar het was natuurlijk vanaf het begin eigenlijk wel duidelijk dat uh, de man die uh, namens Liverpool die onderhandelingen voerde, dat hij toch steeds terugging om met die, uh, die eigenaren te praten, ja. Henry en, uh, en Werner, om te kijken hoe ver die kon gaan. En je zag dat Liverpool mogelijkheden zocht om toch de financiële mogelijkheden uit te breiden. Dus dat. Uh, uh, Soares wel erg graag wilde hebben ja. Nou ja, dat was eigenlijk wel duidelijk en op het moment dat Liverpool echt serieus ging onderhandelen leek het ook wel van ja, dit, dit gaat echt wel lukken dit ja. gaat deze winters voor rondkomen 26,5 miljoen euro een ja, waanzinnig bedrag natuurlijk ook het is, een, het is een waanzinnig bedrag, maar je hebt het wel over een speler die nog een contract heeft tot 2013. En uh, een aardig salaris verdient, international is. En natuurlijk het, uh, het, het verschil kan, uh, kan maken, uh, specifieke kwaliteiten heeft, Ja, en dat, uh, dat kost geld. En Ajax stond wat dat betreft natuurlijk in zijn recht om uh, de vraagprijs wat hoger te leggen. Ja, en, en dan kom je in, in de categorie uh, qua transeurs van Nistel denk ik of zo, hè? Nou, van Nistelrooy was nog iets duurder, meen ik. Ik dacht nog een, een, een miljoentje of twee, drie duurder. Ja. Maar uh, ja, de huntelaar in soort, die categorie zit je. Ja. Zeg, we ja. moeten eventjes naar uh, Ragnar Niemeijer uh, voor het voetbal. Ragnar. Gelijkmaker van Herakles en een prachtige trap van Mark-Jan Flederes. Hij moet voor de tweede keer aanleggen en besluit dat, denk ik, om ineens te trappen. Om niet voor te geven om maar een keer voor zijn kans te gaan. En eh, daar verkijkt Sillesse de doelman van NEC zich op. Heeft nog geen fout gemaakt vanavond. Maar Wiljan Vloed en Sillesse, Ze staan er de trainer en de keeper beteuterd bij. Want Fleteris maakt een weergeloos doelpunt namens Herakles De ploeg die eigenlijk vanavond nergens recht op heeft maar de 63ste minuut, daarin valt toch de 1-1 in deze wedstrijd. En ik denk dat het een bewustie was van Flederes. Hij is in ieder geval vrij. Het is gelijk in Nijmegen. We praten verder over die transfer van Suarez, Louis Suarez, naar Liverpool. Eh, Ronald, voordat we verder praten. Eh, want het is natuurlijk een prachtig bedrag, een mooie deal voor, eh, voor Ajax. Maar goed, eh, het is ook, ook een adelating misschien wel. Vanmiddag sprak collega Martin Vriesma met Frank de Boer, de trainer, toen de deal dus nog niet beklonken was. Dat even vooropgesteld. Maar de Boer kon zich wel verplaatsen in zijn spits Luis Suarez. Ik ben zelf ook in die situatie uh, geweest en ik weet ook dat uh, hij dat, het, dat je zo'n mooie club uh, en als je daar dus als je een mooie club vindt, nou, ik kan ik begrijpen dat ik je Liverpool een fantastische club vindt, dat je daar uh, geïnteresseerd in bent en ja, dat je dat je met je hoofd daar ook op dat moment zit. En, maar nogmaals, uh, wij hebben onze eigen belangen en ik kan heel goed begrijpen. Uh, dat hij graag wil, maar dat moet, ja, dat de beide partijen tevreden zijn. En wij zijn stellig in wat we willen, maar dat is denk ik nog tot alle redelijkheid wat we graag willen zien. Als je kijkt naar het sportieve belang, als hij vertrekt, kost het je de titel? Ja, misschien wel. Jan Wouters heeft er ook gezegd, door ons te laten gaan, halverwege het seizoen, ja, heeft, heeft hem niet goed gedaan in ieder geval. Maar ja, dat is inherent aan een club bij Ajax en we zullen toch proberen. En dat is het belangrijkste in, waar wij in geloven. En hoe we willen spelen en dat zal onze houvast moeten zijn. En, en dan, dan zou het zonder Louise moeten. En ik denk nog steeds dat we, dat we heel veel verliezen als Louise er niet meer is. Maar dan nog hebben we heel veel kwaliteit over om wedstrijden ja, ja, binnen het af te sluiten. Maar de boodschap naar de achterban, naar, naar, naar de supporters is dan... jongens, uh, reken niet op het kampioenschap. Jawel. Ik, we moet altijd voor het kampioenschap gaan. Ook zonder uh, Louis. Ja. Ook uh, zonder uh, Louis zegt uh, Frank de Boer, uh, Ronald. Uh, ja. Uh, ja, maar uh, ik, ik proef ook eigenlijk wel. Want hij zegt eigenlijk, we gaan heel veel verliezen. En als, als je kampioen wil worden, kun je niet veel verliezen. Ja, deze man is natuurlijk, heeft exceptionele kwaliteiten. En heeft natuurlijk in het verleden voor Ajax met enige regelmaat het verschil kunnen maken. Alleen uh, Frank de Boer weet als geen ander dat dit een buitenkansje is. Ik Bedo ja. bedoel, Louise Verwaarders heeft er natuurlijk niet heel veel aan gedaan. om uh, zijn transferwaarde het afgelopen half jaar te verhogen. Ik bedoel, er is, hè, hij is moe van het WK ja. gekomen. Uh, ja, speelde toch niet meer zo nadrukkelijk aanwezig als dat hij was. En dat bij het incident heeft hem ook niet, uh, niet goed gedaan, natuurlijk. Hij speelt, Frank de Boer bedoel ik dan al een aantal weken zonder uh, deze Luis Suarez en heeft nu wel de mogelijkheden om in elk geval die selectie te verbreden en dat hij gewoon wel voor het kampioenschap gaat, ja, dat is logisch. Alleen hij ook. mist nu wel een speler die uit helemaal niets iets kan maken en dat ja. kon Luis Suarez en dat is 26,5 miljoen euro waard. Ja precies, een hoop geld, ehm, um, uh, En, ehm, ja. nou nog even, he, want, want uh, Louis Suarez heeft bij Groningen al eerder een transfer naar Ajax afgedwongen en het is natuurlijk wel een voetballer als je hem eenmaal dwars gaat zitten en dat leek Ajax toch wel een beetje te gaan doen dat dat wel eens iemand is die zijn kont tegen de krip kan gooien. Ja. Daar heeft de ijs misschien ook wel rekening Precies. mee. Precies, en dan heb je er helemaal niks meer aan. Uh, maar goed, hoop geld opgeleverd. Uh, het blijft een, een dilemma natuurlijk. hoop geld krijgen voor zo'n speler. Je raakt ook een goede speler kwijt. We hebben het inmiddels al gehoord. De vraag, is dat nou een felicitatie waard? Nou, algemeen directeur Rick van den Boog, laten we ook eens naar hem luisteren... want die weet het nog niet. Ja, ik moet zeggen dat we na de onderhandelingen ons dezelfde vraag hebben gesteld. Kijk, als supporter ben je niet blij...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 Ja, dat is ook weer gek natuurlijk. Ja, als je twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden. <laughs> riepen we wel eens andere getallen natuurlijk. Ik denk voor dat wat er nu in de markt aan de hand is. is het een geweldig bedrag. En, ja. en is dat ook wat wij wilden. Um, als we hem dan toch moeten laten gaan. Ja, dan is dit zeg maar het punt waarop we dat bereid waren te doen. Moeten laten gaan? Heeft eigenlijk überhaupt nog geprobeerd om hem te houden? Want als een speler iets in zijn hoofd heeft. Dan wordt het een moeilijk verhaal, hè? Nou ja, dat, dat was toch wel anders. Louis is Louis. Dus als je naar Louis kijkt, dan is het iemand die, uh, die natuurlijk uh, zegt van... ik wil me verder ontwikkelen, ik wil verder. Maar je weet ook dat op het moment dat dit niet gelukt was... dan had hij gewoon zondag tegen uh, NAC in de, in de spits gestaan... of linksbuiten gestaan of waar dan ook. En dan had hij zijn wedstrijd gespeeld, want het is een knokker. Mm -hmm. Maar dat hij graag wilde, dat is duidelijk. En dan, dan zul je als club daar rekening mee moeten houden. Maar wij hebben gewoon gezegd van, ja, er is een bepaalde grens. En of een club dan 1, 2, 3 of 4 of 5 keer terugkomt, dan blijft de grens de grens. En misschien is dat een nieuw soort onderhandelen. Maar dan uiteindelijk blijkt het toch te werken. Ja, op die manier heb je gewonnen. Maar sportief gezien, uh, ja. Ja, je laat dus een groot speler gaan, en er wordt toch gezegd, uh, dit gaat de de titel kosten. Ja, nou ja, nou is het achteraf altijd wat makkelijker te vertellen dan, uh, dan op dit moment. Maar natuurlijk heeft het impact. Kijk, Luis is, is iemand die de afgelopen jaren het hoogste rendement heeft gehad. Niet alleen qua doelpunten, ook qua assist. Uh, is natuurlijk een publiekslieveling. Ja, doet altijd iets creatiefs. Uh, het mooie is wel, en uh, kijk maar naar de, de opleiding die we hebben... en ook de spelers die we hebben, dat op het moment... Dat een speler weggaat. Nou, dat gold ook voor Luis natuurlijk. Toen uh, Klaas-Jan wegging, dan zag je Luis omhoog komen. Mm -hmm. um, nou, we hebben nu afgelopen weken gezien dat Mirelem plotseling fantastisch loopt te voetballen. He, in, in een elf dan moet een balans zitten. En er zijn altijd de jongens die het dragen. Dus we zijn ervan overtuigd met de talenten die we hebben. Dat die talenten weer boven zullen, zullen komen en dat die talenten zich door zullen ontwikkelen. En dat is met Luis ook gebeurd. He. Drie jaar terug was hij anders dan dat hij nu is. Ja. En dat stukje ontwikkeling heeft hij wel meegemaakt hier. Ja. Frank de Boer zei vanmiddag ook, eh, Rick van der Boog bepaalt. Daar leg ik me uiteindelijk bij neer. Ja. Maar hij zal ook wel een herinvestering eisen, denk ik. Nou ja, maar dat is mooi. Dat, mensen roepen altijd eisen. Dat is bij Frank helemaal niet uh, aan de hand. Dat wij kijken naar andere spelers. Dat, dat deden we al voordat dit gebeurde overigens. Uh, dus daar hebben we wel rekening mee gehouden. Het probleem alleen is, uh, als wij zo'n transfer doen... dat, dat altijd alle uh, penningmeesters van andere clubs een factor erop gooien. En aan ja. die gekte gaan we niet meedoen. Nee.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 Okay. Suarez uh, is nu dus over. Heeft hij nog afscheid kunnen nemen of is hij al weg? Nee, hij gaat morgen op het vliegtuig omgekeurd te worden. Um, maar we zullen hier natuurlijk net zoals Urbi die afgelopen week dan... Uh toch ook als een, als een kind van Ajax. Hè? Na 16 jaar Ajax, drie kwart van zijn leven ligt hier ongeveer. Mm -hmm. En, en Luis, uh, die zullen zeker een heel gepast afscheid krijgen. Want dat zijn toch allebei uh, grootheden voor Ajax. Op een andere manier. Ubi als een echte Ajax-exponent vanaf de jeugd. Louis, die hier toch die stap weer heeft gemaakt. Wat we altijd roepen. Hè? Als je bij Ajax komt, dan weet je gewoon dat je zo'n stap kunt maken. En ze hebben natuurlijk voor het publiek ongelooflijk veel betekend. Dus we zullen er alles aan doen. Moet ook in hun speelschema allemaal passen natuurlijk. Want ze spelen ook twee keer in de week, eh, die mannen zullen we ze op een gepaste manier eren en danken... voor dat wat ze voor deze club hebben gedaan. Zee, algemeen directeur Rick van der Boog van, uh, van Ajax. Ronald, als ik dat uh, hele verhaal zo hoor... Uh, dan is het niet 1, 2, 3 uh, zeker dat er meteen ook vervanging komt voor uh, Soares. Jawel, jawel. Ja? Alleen, de, de hoofdprijs wordt niet, uh, niet betaald. En dat is natuurlijk wel een, een mechanisme. Iedereen weet dat Ajax natuurlijk nu centjes in de kassa heeft. En zal de hoofdprijs uh, vragen. Maar kijk, dit hang, hing natuurlijk al zo lang boven de markt. En Frank de Boer heeft echt wel toezeggingen. Dat hij de, de selectie wat mag versterken. Al is het alleen maar de linksbackpositie positie. Waar hij nu alleen Daily Blind heeft. Ja, ja. En van de week nog voor onze microfoon ook aangaf. Van, ja, de jongens die eraan komen zijn er nog niet. Dus er moet wel wat verbreding komen. De namen Dost uh, ja. uh, van Wolfswinkel, die kloppen. Ik weet zelfs dat er in het maar, verleden maar, nog wel eens gekeken is. Kijk is naar bijvoorbeeld een spits als de Moesje als hitter. Ja, ja. Maar uh, Gujonsson uh, zit bijvoorbeeld ook nog op het, uh, op het vinkertouw. Nou. Maar dat, dat, er is nou gehandeld moeten worden. Maar er komt wat, want dit is te ja, mager. Uh, ja, wat, dat wilde ik vragen. Is het voor uh, maandag dan al dat er wat komt? Of uh, wat, je kan ook van de boogse woorden uitleggen. Nou, we maken het seizoen af met Soleimani. Hopen dat hij het goed doet. En, en we kijken daarna wel uh, voor versterking. Nee, dit is te, dit is te mager. Deze, deze selectie is niet breed genoeg. Nou, ja. Er zijn uh, te veel mensen weggevallen. En uh, voor maandag, kijk, uh, vanaf maandag maandag lopen die onderhandelingen met Liverpool al. En er is op, op de achtergrond echt wel gewerkt aan een, aan een constructie die komende maandag afgerond zal worden. En, en Frank de Boer moet en zal er wat spelers bij hebben. Anders is het allemaal te jong en allemaal te, te, te, te gillig. Ja, ja. Dus, dus wat Van de Boog zegt, er zitten wat pennymeesters op dit moment te duimen draaien en bij de telefoon van nou, laat me komen. Als jij een leuke Linksback of een hele leuke spits <laughs> uh, in de aanbieding hebt, dan, dan, gaat, uh, dan, dan, dan gaat er nu een ander prijskaartje ja, om de nek. Ja, dat je, dat je, weet ik wel zeker. Goed. Roos, Geer, we gaan het uh, meemaken. Maandag uh, loopt namelijk ook die uh, transferperiode af. Zeg ik goed. Hè? Maandagavond 12 ja, uur. Maandagavond ja, 12 uur. uur. Zeker. Ronald van Geer, dankjewel voor dit moment. We praten later deze uitzending. Dat zal uh, zo rond kwart van elf. Misschien iets later zijn over uh, het, het voetbalweekend. Ja, want dat ja. gaat ook gewoon door. En dat gaat natuurlijk. Daar ligt deze schaduw dan ook weer over. En goed. Gaan we over praten. Dankjewel, Ronald. Tot straks volgen natuurlijk niet alleen uh, de sport op deze vrijdagavond. Zeker niet op een dag dat uh, tienduizenden mensen in Egypte de straat op zijn gegaan... om te protesteren tegen het uh, bewind van president Mubarak. Hier in, uh, in de studio Mustafa Oekbi um, van uh, de NOS Radio 1-journaal. Mustafa, in Egypte is het 11 uh, uur s'avonds. Hoe is de situatie nu daar? buitengewoon kalm. Het leger is nog steeds in grote getalen aanwezig in de verschillende steden. Bewaart vooral de rust. Er, is, er heerst toch een opgetogen sfeer tussen de soldaten en de betogers. We begroeten elkaar hartelijk. En opmerkelijk genoeg, het leger heeft niets ingrepen. Er heerst een avondklok vanaf zeven uur s'avonds, ja. maar die wordt bij lange na niet nageleefd door de, be, door de betogers. En het leger is niet van plan om überhaupt die avondklok laat ik zeggen, te te herstellen. Nee. Wat verwacht je dan voor de komende uren? Nou, vooral uh, hetzelfde beeld. Uh, opmerkelijk is dat Hosni Mubarak een toespraak zou houden voor de staats Dat is niet gebeurd. Dat geeft ook een beetje aan dat er Egypte op dit moment eigenlijk zonder regering zit en misschien ook zonder, zonder president. Um, ja, dat vind ik toch opmerkelijk. Mubarak wat, is Wacht niet op... even, wat, wat bedoel je daarmee? Zit zonder regering, zonder president? Nou ja, formeel is er niemand naar buiten getreden om überhaupt iets te zeggen. Hosni Mubarak heeft aangekondigd een toespraak ja. te houden. Heeft hij niet gedaan. Maar we zien ook geen premier, we zien ook geen ministers... Nee. die op een of andere manier uh, de bevolking uh, in ieder geval iets vertelt over de over die situatie. Dat geeft aan dat er kennelijk nu een soort, ja, een, een, een, een, een lacune is qua, qua macht in, in, in het land. En ja. het enige die op dit moment de macht heeft, de baas is in het land, dat is het leger. Ja. En, en over de positie verder van Mubarak, waar hij zich bevindt, wat hij doet. Weet we helemaal niet. Totaal in duister. Is, totaal in duister. Daar is zojuist van het Witte Huis een persconferentie geweest. En daar zie je eigenlijk ook dat de Amerikanen. min of meer ook hun steun. niet zo uh, vanzelfsprekend vinden voor iemand als Rosine Mubarak. Dat zegt ook eigenlijk ook heel veel. En het zou best betekenen. Ik ga misschien, het is misschien wat voorbarig. Maar het zou best kunnen betekenen dat dit het, eind, uh, het, einde, is, uh, het einde is van Mohsdib Mubarak. Ja, op een dan heel rustige wijze. Tot Ondanks de slachtoffers die al gevallen zijn natuurlijk. Tot nu toe op een zeer rustige uh, wijze. Het is af, uh, we moeten even kijken wat het leger straks gaat doen. Maar voorlopig is het allemaal kalm en rustig. Moestvaar Oebi, dank u wel voor uh, het bijpraten over de situatie op dit moment uh, in Egypte. Brengt ons weer bij het uh, voetbal van dit moment in Nijmegen. NEC, Herakles, Ragnar Ruim 14 minuten nog. Balbezit voor Herakles. Een meter of 15 over de middenlijn heen. Met Douglas. Teruggespeeld naar Veinovic. Hij is al een tijdje geleden in de ploeg gekomen voor Everton. En aan de rechterkant is het Herakles wat probeert door te breken. Met Breukers, de rechterverdediger. Die ver is doorgedrongen op de helft van de NEC. Bal in eerste instantie verdedigd. Toch klaargelegd voor Fletcheres. En die haalt uit met links. Maar niet zo vrij. Hij staat denk ik 18 meter van de goal. Recht voor het doel. Niet zo fraai als een paar minuten geleden, als in de 63ste minuut. Want nog maar eens aangeven, de bal lag recht diagonaal voor de goal. Links voor doelman Sillessen, metertje bij de punt van het strafschopgebied vandaan. En iedereen hield rekening met uh, wat hij eerder deed. Maar toen werd er gefloten vanwege wat duwen en trekken in het strafschopgebied. Iedereen hield rekening met een voorzet, maar Fleteris deed het ineens. Diagonaal zo over Sillessen heen. Een wissel aan de zijlijn. En uh, daar gaat uh, Châtel, de Belg er uh, vanaf de huurling van Anderlecht... En er komt een nieuwe man binnen de lijnen bij NEC. Even kijken wie dat toch is, want het is even lastig te zien. Fesou in de ploeg, nog een minuut of 13 En we gaan de wedstrijd hervatten met een ingooi met Nooms. And the kitchen sink is leaking. Out of work and got no money. I sound to join a bridge.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 Dead and Street um, hoort u hierbij langs de lijn. Alberto Contador werd gisteren geschorst door de Spaanse Wielenbond wegens doping. En vandaag zet hij de tegenaanval in. Ik ga alles todo wat ik kan om te veranderen. Maar in caso dat niet zo is, ga ik naar waar het nodig is om mijn inocentie tot het einde te brengen. Ja, ik ga er keihard voor werken om een onschuld te bewijzen. Desnoods tot aan de hoogste instantie, zo zei ik komt er door. Op een persconferentie op Mallorca, correspondent Edwin Winkels, die is erbij geweest. Edwin, goedenavond. goedenavond. Wat voor indruk maakte hij op jou? Hij ja, begon met een, een, een, een trieste indruk. Zo begon hij zijn persconferentie ook. Hij zei dat het is een, een droevige dag voor me. Af en toe hoorde je bij sommige dingen die hij zei, hoorde je zijn stem ook breken. Maar aan de andere kant, uh, hij begon met een monoloog van, van 15 minuten. En die was kei, en keihard, dus hij kwam wel uh, wat even heel sterk over. Het was een, een verdurende avond, niet dat hij in het verdedigen van zijn eigen onschuld... maar vooral ook een, een aanval op, uh, op de hele antidopingpolitiek... Op de, op de internationale wielerunie, de Spaanse wielerbond. Hij, uh, hij ging behoorlijk tekeer en dat had eigenlijk niemand verwacht. Ja, en en zij ook, ik ben het toonbeeld van een, van een schone wielrenner. Ja, hij, ja. Zei, hij, hij zei dat hij in zijn carrière iets van 500 controles heeft doorstaan. Hij zegt uh, heel veel verrassingscontroles... Uh uh, zat ik, uh, op een verjaardag moest ik naar buiten toe, zat ik in een etentje in een restaurant met vrienden. Hij ik, ik, ik werd wel eens uh, halverwege de film uit een bioscoop gehaald, omdat de controleurs er buiten stonden. En ze worden zo vaak gecontroleerd, echt nooit, nooit, nooit wat gevonden. En ze hebben De enige fout die ik heb gemaakt is in de tour uh, vlees eten, dat besmet was uh, met geen ja. En vlees eten zonder zelf daarvoor een test uit te voeren. Ja, maar kwam die geloofwaardig over? Ik bedoel, wordt het verhaal geloofd? Nou, het, is, het, was, het, was, het was toch een opvallende persconferentie. Want ik kan me bijvoorbeeld de persconferenties met, met bijvoorbeeld Armstrong uh, herinneren, uh, waarin die enorm werd doorgezaagd over ja. dat hele dopinggebruik. En dit was toch de internationale het was niet alleen Spaanse pers, het was behoorlijk wat internationale pers ook op, uh, op Mallorca. En het werd uh, eigenlijk niet zo'n inquisitoire, uh, geen, geen ondervraging, uh, weinig kritische vragen ook over, ja maar dit is gevonden. Het was vooral een contador die het deed en naast hem, Bjarne Ries, zijn, ja. uh, zijn ploegleider, die ook in zijn onschuld ja, geloof je hem? Het zijn mooie reebruine ogen. Uh, het is wel altijd, er is wat in zijn lichaam gevonden. Uh, maar ja, absoluut minimo hoeveelheden. En daar ging vooral zijn betoog tegen. Hij zegt, die, die wetgeving moet veranderd worden. Want de apparaten kunnen nu zulke kleine dingetjes opsporen. Ja. En er zou eigenlijk een minimum moeten zijn van, dit is doping en, en dat ander is het allemaal niet. Ja. Zeg, en het feit dat Jarne Ries uh, zijn ploegleider naast hem zit, houdt ook in dat hij gewoon door zijn ploeg gesteund wordt? Ja, vooralsnog wel. Uh, Bries, Ries zei ook, van, uh, hij laat duidelijk zijn dat wat de bond uh, Contador woensdag heeft meegedeeld is een voorstel tot, uh, tot straf. Het is nog niet definitief. Uh, Contador had uh, tien dagen, dus er zijn nog acht dagen om daar uh, weer tegen in te gaan. Dan komt er een definitieve uitspraak van de bond. Hij zegt, uh, zegt Ries, zolang dat zo is, geloven. we. Maar ook de manier waarop deze straf uh, beargumenteerd is door de bond. Hij, krijgt maar, hij zal maar één jaar krijgen. Ja. Normaal voor klemboedrol staat de maximale straf van, van twee jaar. Maar de bond zegt, ja, wij hebben niet kunnen bewijzen dat hij het opzettelijk tot zich heeft genomen. En hij kan niet bewijzen dat het per ongeluk in zijn lichaam is gekomen. Dus doen we die straf van een jaar. En Ries zegt, ja, dat bewijst eigenlijk zijn onschuld. Als zij niet kunnen bewijzen dat hij zich opzettelijk heeft, heeft gedoopt, dan is hij geen bedrieger. Hij zegt, bedriegers wil ik niet in mijn ploeg houden hebben. Maar komt daardoor uh, vertrouw ik volledig. En ja. zegt, zelfs als het bij dit jaar, één jaar met deze argumentatie zou blijven dan mag uh, Contador gewoon bij uh, Saxobank blijven. Ja. En, en, en Contador heeft ook al aangegeven dat hij blijft doorvechten... om die schorsing aan te vechten, mocht, hij, mocht het echt helemaal zo ver komen? Ja, het was toen, toen, toen in september bekend werd het positieve geval in de Tour. Dat was al laat. Hij is boos bijvoorbeeld, kon er door dat het allemaal eerst in de terecht komt en daarna pas bij hem. Uh, maar toen dat bekend werd in september, toen, toen was hij volledig ontmoedigd. Toen zei hij van nou, als we me gaan straffen, dan, uh, dan stop ik met wielrennen. Vandaag zei hij, dat, dat gevoel heeft hij niet meer, die emoties. Hij zei, ik ben de laatste maanden door zoveel mensen gesteund, door de ploeg ook. Maar hij zag ook door mensen op straat, die zeiden van uh, Alberto, uh, geef het nu niet op, uh, je moet doorgaan. Hij zegt, dat heeft me moed gegeven. Hij zegt, ja, ik zou deze straf kunnen accepteren, maar dat wil ik niet. Ik verdedig mijn eer. Het gaat er niet om geld. Het gaat me ook niet om de Tour de France dit jaar of zo. Hij zegt, ik wil mijn eer en mijn eerlijkheid verdedigen. En uh, om dat te doen zal ik uh, tot het einde toe doorgaan. Ja. En, en, en wanneer uh, is er weer toekomst voor hem? Zeg maar, wanneer, wanneer zou hij zich weer bij het peloton kunnen voegen? Ja dat, nou ja, dat hangt dus helemaal af van, van de straf en het hoge beroep. Ja. Het is al een lang proces natuurlijk. Kijk, hij zit in een voorlopige schorsing en daar zit hij al uh, vijf maanden inmiddels. zo lang duurt het allemaal. Ja. Uh, wordt hij voor het jaar geschorst, dan zou hij van 24 augustus weer, uh, weer terug kunnen komen. Dus hij heeft nog een klein laatste deeltje van het seizoen. Maar zijn plan dit jaar was bijvoorbeeld om de drie grote rondes te, te rijden en proberen te winnen. Uh, dat gaat dus uh, allemaal niet lukken. Ja. Ook al omdat ze de hele voorbereiding in de, in de war is geschopt. Ja. En twee winkels vanaf uh, Mallorca. Dankjewel. Voetballen dan weer in Nijmegen. NEC Heracles racht er niet mee. Hè? Ruim vijf minuutjes nog. 1-1 is de stand en het kan eigenlijk twee kanten op. Het is na die onverwachte gelijkmaker van Heracles wel spannender geworden. Tot dat moment was NEC de toch wat bovenliggende ploeg. Kwam wel terecht op een 1-0 voorsprong via Vlemings. Een harde knal wat rechts voor de goal heel gedecideerd binnengeschoten... Door de Belgische International is weer opgeroepen voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Finland. En nu een kopduel met Vlemings erbij ter hoogte van de middenlijn. Ietsje eroverheen op de helft van NEC, op de helft van Heracles. Pardon, maar Heracles heeft ook overgenomen. Zoeken naar de lange plet. Hij is zojuist in de ploeg gekomen voor Armenteros, die onopvallend was. Dan is het Vajnovic die wat vasthoudt in het duel met Siemling, Hij was lang een van de beste mensen op het veld, deze Deense ontdekking. Want zo mag je hem wel noemen. Het Siemling kreeg ook een gele kaart. En Berger Maartens had er een paar minuten geleden ook wel eentje mogen krijgen. Gooi zich werkelijk als een blok beton voor de benen van Goossens. Zeer gevaarlijk. Uiteindelijk komt Goossens er goed mee weg. Maar het was Link. En nu is het Vesolau aan de rechterkant. Die in buitenspelpositie schiet. Dat ruim voorlangs doet. En dus mag Doelman pas weer van Irakles de bal gaan oppakken. Als we inmiddels bijna in de 87 e minuut zitten... Het is een koude avond in Nijmegen. Het spel is ook niet hard verwarmend. NEC had graag willen winnen om nog een beetje naar boven te kunnen kijken. Want op deze manier blijkt het allemaal wat kleurloos te gaan worden ergens in de middenmoot. Vier minuten nog, 1-1 NEC Heracles. Sport, kort. Gebre Selassie loopt eind februari weer een marathon. Hij doet dan mee in Tokio. Gebre Selassie liet eind november nog weten te stoppen. Door een knieblessure moest hij toen opgeven in de marathon van New York. Tennesse Jesse Oetekalung is in het Challenger-toernooi van Helbron... doorgedrongen tot de halve finales. Hij won in drie sets van de Duitse Baggingen. Joska Leconte is bij de wereldbekerwedstrijden Skeleton 13e geworden. Het was haar beste resultaat van dit seizoen. In de wereldbekerstand staat Leconte 14e terug naar Nijmegen Ragnar Drie minuutjes, vrije trap voor Heracles, want Flederus uh, wordt in de rug gelopen en zou misschien dit kunstje, dit uh, buitenkantje wel uh, voor zijn rekening kunnen nemen. De bal ligt een meter of zes buiten het strafsomgebied, wat aan de linkerkant voor de toelman is dat rechts. En Jasper Sillesse, de vervanger, vaste vervanger lijkt het van Gabor Babels nog inmiddels. Die zet zijn muur neer, want Babels is uh, zijn plekje kwijt na zijn rugblessure. Hij mag blijven staan, Sillissen. Vlederes uh, kijkt eens even naar de goal van NEC, daar is het fluitje. Van de scheidsrechter van Jeroen Sanders. Het is fijn of iets die schiet via de muur en de bal over de goal heen. En dat levert een corner op voor Herakles. En er zijn wel wat koppers in de ploeg. Een eentje heeft zich al gemeld, stond daar al voor in. Dat is Looms, de verdediger. De bek aan de linkerkant. Het is nog meer dan twee minuten tot het einde. Ietsje meer. En Looms krijgt nog eventjes een bemoedigend tikje van Van der Linden. Want ook hij wil zometeen wel gaan koppen. Wens zijn ploeggenoot, succes. 1-1, maar wie weet gaat dat nog wel veranderen in de laatste twee minuten. In Melbourne, andere kant van de wereld, moest nog één speler aan de bak... om zich te plaatsen voor de finale van de Australian Open. Het werd Andy Murray. Hij won in 4 6 van David Ferrer en kan zich opmaken... voor voor zijn tweede finale in Australië. Marcella Mesker die, die zag het gebeuren, Marcella. Goedenavond. Ja. ja. Was het een pittig duel tussen die twee? Ja. Uh, zwaar, uh, boeiend, uh, hele lange rallies. Was ook wel een beetje te verwachten, want je hebt toch met... Uh, ja, misschien wel de twee fitste spelers in het circuit te maken. De twee, uh, ja, op Nadal na beste verdedigers in het circuit. Dus ja heel goed om die ballen terug te brengen. En dus zagen we met regelmaat rallies tussen de 30 en 40 slagen. Ja. En dat in een meesterlijk tempo. Dus boeiend gevecht. En uh, Murray, uiteindelijk wist hij de wedstrijd te kantelen. Uiteindelijk te kantelen ja precies yeah. want dat is het punt hè? want hij verloor de eerste set pakte er nou, nou de tweede in, in de tiebreak daarna ging het beter laten we even naar hem luisteren want hij heeft er natuurlijk zelf ook wat over te zeggen het was een gevolg van een verandering in tactiek vertelt hij ja yeah, I had to change tactics because they weren't working I started playing a lot more aggressive stepping in hitting my returns a lot bigger and uh, you know going for big shots early in the rallies En you know it was uh, it was always going to be tough you know I had to go to plan B and gelukkig it worked ja, plan B noemt hij het, jij noemt het kantelen, maar het lijkt me toch erg lastig om zo in zo'n wedstrijd van tactiek te moeten veranderen. Ja, en dat, dat geeft natuurlijk ook wel een beetje de klas aan van Andy Murray. Dat hij dat kan op zo'n hoog niveau en onder grote druk. Want laten we wel wezen, hij was natuurlijk wel de grote favoriet om te winnen. En ik denk dat dat ook wel een beetje heeft meegespeeld hoor. Want in de eerste set sloeg hij voor zijn doel met 16 fouten. Toch wel veel missers. Uh, had ook te maken met het goede spel van Ferrer. Uh, Ferrer dit jaar nog ongeslagen, won het toernooi van Oakland. Murray trouwens ook ongeslagen. Dus twee mannen in vorm. Maar Murray werd een beetje op zijn eigen kwaliteit... namelijk die vastheid en altijd weinig fouten ja. maken... Ja, daar werd hij op gepakt door Ferrer. Dus die stond set en een break zelfs voor. Ja. Kreeg zelfs een setpoint in die tweede set. Ja, en, en, en, en Murray... Hij serveerde dat setpoint weg. Achteraf uh, vertelde hij hij was in een soort zone was. Uh, zo super geconstateerd dat hij niet eens wist dat het setpoint was. Ja. Maar ineens zag hij die score 5-5. En toen dacht hij: Oké, okay, ik zit er nog in. En toen ja. werd het tiebreak. En toen, ja, 7-2 in de tiebreak. Ja, en toen zat hij in de match. 1-1 in set. Is dus toch wat anders dan 2-0 achterkomen. Ja. En toen was het klaar voor Ferrer wat dat betreft? Nou ja, die derde set uh, zag je Murray natuurlijk uh, uh, ontspannender. De druk was er een beetje af. Derde set 6-1. Vierde set leek Murray aanvankelijk toch op een makkelijke vierde set af te stevenen. 3-1 voor. Maar ja, dan heb je toch weer die taaie rakker ja. David Ferreira. Uh, vechten, knokken, ja. lopen. Knokte zich terug en maakten het Murray op de valreep, op de eindstreep. Uh, nog heel erg moeilijk. Dus het was met een uh, neuslengte, zou je zeggen. Maar goed, Murray, uh, in de finale daar gaat het uiteindelijk om hoe je er ook komt. Uh, en dan, ja, wacht Djokovic natuurlijk. Hoe zijn zijn zijn kansen? Ja, ik, ik zou toch echt zeggen 50-50, hoor. Uh, ja, je kan naar de onderlinge ontmoetingen kijken. Zeven keer gespeeld, 4-3 voor Djokovic. De laatste drie keer overigens waren voor Murray. Maar de laatste keer dat ze speelden was alweer twee jaar geleden. Dus heel weinig van te zeggen. Het Aardig is wel dat deze twee mannen... ze zijn goed bevriend met elkaar, ze trainen wel eens. Ze kennen elkaar vanaf hun dertiende jaar. Ze hebben onder twaalf tegen elkaar gespeeld. Ja. Onder veertien, onder zestien. Eerste wedstrijd, toen waren ze dertien jaar. Dus ze kennen elkaar door en door. Ze kennen elkaar zwakheden, ze kennen elkaar sterke punten. Dus ja, ik verwacht toch wel een, een, een boeiend duel, een lang duel. En ja, het zal toch een beetje de vorm van de dag zijn... Ja. voor degene die gaat winnen. Nou, eerst nog de finale natuurlijk bij de vrouwen. Uh, Morgenochtend is dat Kim Kluijsters. Tegen Li Na, uh, de Chinezen. Ja, ik zeg, ik zeg als leek, natuurlijk, meteen kleisters, maar jij bent kenner. Ja, ervaringen. hè. de Grand Slam finale voor Kleisters. Uh, met drie titels uh, daarin. En de eerste voor de Chinezen. Ja. Uh, dus dat zegt inderdaad de ervaring. En dan zou je zeggen, is Kleisters toch wel licht favoriet? Kijk je naar de ontmoetingen twee weken terug... won de Chinezen gewoon toch heel knap in twee sets van Kleisters. Ze heeft zwaardere ja. tegenstanders gehad. Wozniacki uh, bijvoorbeeld in de halve finale. Aza Renka, ook een top tiener. Uh, staat heel sterk te spelen. Ja. En... Ja, die spanning zal dus een grote factor zijn. Aan de ja. andere kant, ze is 28 jaar. Dus dan ben je redelijk volwassen. Ze is getrouwd, ze heeft een leven. Ook naast het tenniswaan. Ze ja. is leuk, ze is komisch. Ze is extrovert voor een Chinese. Dus ik verwacht toch wel wat van nou, haar. We gaan het uh, bekijken. Dankjewel Marcella Mesker. Want uh, we hebben natuurlijk haast voor de slotfase van NEC Heracles uh, Ragnar. Nog een tel of 30 en 1-1 is de stand. Ik denk dat hier nog een keertje geel aankomt. Ja, dat is inderdaad het geval voor Amieu, de Fransman. Boos over de vrije trap die halverwege de NEC-helft wordt gegeven door de scheidsrechter. Smijt de bal op de grond en Amieu krijgt volgens mij de vijfde gele kaart in dit duel. Eerder zijn ploeggenoot uh, Schöne en Ziemling, ook Looms en Flederes uh, gingen in het boekje van Jeroen Sanders. Misschien dat dit de laatste kans van de wedstrijd wel gaat opleveren, want extra tijd zit er bijna op. Flederes in de as van het veld met links de vrije trap. Het is nog ver, het moet een voorzet zijn. Bal is weggehaald door Amieu en daar is dan het laatste fluitsignaal en het publiek is niet tevreden. Laatste afkeuring toch... Uh... Flink even blijken zo en 1-1 uh, valt ook tegen, zeker gezien de eerste helft die dat NEC daarin zo goed was. Maar het was de bovenliggende partij die af en toe echt de mogelijkheden wel kreeg. Het kwam op 1-0 via Vlamings. maar die gelijkmaker, die gave vrije trap van Vlederis, die onverwacht gave vrije trap, die ging erin. En vanaf dat moment werd het wat rommelig, ging het wel twee kanten op, maar leverde het allemaal weinig... Leuke momenten voor de goals op. Zojuist nog twee van die verre ingooien van Flemings gezien. Nog een keer naastgekopt door Otter die het doel een meter dichterbij zocht. Maar achterin uh, ook nog een keer. Tweede kans ging ook voorlangs. 1-1, daar blijft het bij. En beide ploegen hebben daar het weinig aan. Dag Lee Meijer vanuit uh, Nijmegen. Ik wil één ding zeggen trouwens nog over die Australian Open. Want we hebben natuurlijk die grote namen allemaal gehad. Eén klein Nederlands succesje nog in de juniorentennis junior van Demi Schuurs. 17 jaar jong, won daar het meisjesdummel samen met haar Belgische partner. Anne-Sophie Mestag, Demi Schuurs. Wellicht wat voor uh, de toekomst. Komen we bij het, uh, het schaatsen in Moskou. De wereldbekerwedstrijden uh, daar. Bij die wedstrijd heeft de Nederlandse ploeg vier medailles behaald op de eerste dag. Op elke afstand stond een Nederlander op het podium, maar er werd niet gewonnen. Verslaggever Sebastiaan Timmerman. Twee keer zilver en twee keer brons vandaag voor de Nederlandse ploeg. En de vrouwen wonnen het van de mannen, zou je kunnen zeggen. Want de twee tweede plaatsen komen door Margot Boer en Irene Wust. Wust pakt zilver op de drie kilometer. Ze wint in een rechtstreeks duel van Christine Nesbit. Dat is altijd lekker met het oog op het WK Allround over 14 dagen in Calgary. Bovendien rijdt Wust haar beste seizoenstijd en staat ze voor het eerst sinds twee jaar weer eens op het podium van een drie kilometer in Wereldbekerverband. En het verschil met de winnares Martina Sablikova was niet groot. Ja, ik zat niet helemaal lekker in de race, want uh, Christine reed wel heel erg hard op het begin. En, nou ja, ik, uh, ik wou uh, <coughs> zeg maar, haar niet te ver weg laten, maar wel een beetje mijn eigen race blijven rijden. Een soort van aanval plaatsen in een rondje drie, vier. En, uh, dat lukte wel goed, alleen daardoor zat ik net niet helemaal lekker in mijn techniek. En, uh, maar goed, het is ook wel goed om zo te rijden. Want nu weet je, heb je wel, zeg maar over twee weken weet je dat het ook op zo'n manier kan. Dus uh, ja. belangrijke race. Nog een reden waarom die belangrijk was. Wust plaatst zich voor de weken afstanden op de drie kilometer. Dat is begin maart, het laatste toernooi van het seizoen. En dat deed Diana Valkenburg trouwens ook. Want Valkenburg wint de B-groep in een tijd die normaal gesproken goed was voor de derde plaats in de A-divisie. Margo Boer werd tweede op de 500 meter. 38,56 is een aardige tijd voor Boer. Maar ze is wel maar liefst 6600 zo langzamer dan de winnares Jenny Wolf. Ja, zo'n is wel een eind vandaag. Ik We goed weggereden. Ja, op zich mijn eerste meter waren heel goed. En de rest was een beetje zoeken naar druk. En met trainen ook al een beetje last van dat hij op de raarste plekken wegbreekt eigenlijk bij je. Dus uh, nou, op zich met mijn benen een beetje moe. Ben ik toch tweede. En ook Boer heeft het eerste ticket binnen voor de weken afstanden op die 500 meter. De komende tijd wil ze gebruiken om haar techniek bij te schaven. Ja, mijn houding vooral uh, moet meer druk hebben, maar uh, ja, dat is uh, nu zoeken. Boer dus op het podium, ploeggenoten Annette Gerritsen viel daar net buiten, zij wordt vierde. Bij de mannen een goede prestatie voor Mark Tuitert, hij wordt derde op de 1500 meter, zijn afstand... En dat terwijl hij bijna twee maanden niet in actie kon komen door een rugblessure. Ik loop voor op de planning. De, ja, ik, dit was mijn eerste echte wedstrijd weer. Dus uh, ik wil gewoon... Uh, nou, ja, mijn doel was bij de top 10 in ieder geval te eindigen. Alleen, uh, ja, het podium is uh, boven verwachting. weken afstand is mijn hoofddoel. En, uh, daar maak ik kans uh, om, uh, met, uh, op een overwinning. En, uh, ja, daar train ik voor. Dat, uh, dat wil ik uh, gaan proberen. Alleen... Uh, dat, dit is mooi meegenomen, maar we zijn er nog niet. Want het verschil was wel meer dan een seconde met de Russische winnaar Ivan Skobrev. Danny Morrison uit Canada wordt tweede en Stefan Groothuis vierde. Op de 500 meter bij de mannen was er een primeur voor het eerste medaille voor Jacques de Koning. Hij wordt derde achter Pekka Koskala en Jamie Greg. Het is uh, zeker een verrassing. Ik had nu hiervoor ook niet het idee dat ik een geweldige vorm was. Maar uh, ja, soms komt er toch weer uh, net even een stapje bij. En, uh, ik, ik heb dit jaar natuurlijk stond ik wel elke keer bij de beste tien in de World Cup, een uh, wat dat betreft gaat het ook wel, al heel goed dit jaar. En als het morgen weer mee zit, kan de koning zich plaatsen voor de WK-afstanden. En dat zou een mooie bonus zijn voor hem. Morgen de tweede 500 meters, de 1500 meter vrouwen en de 5 kilometer bij de mannen. Hopelijk voor de schaatsers is er meer publiek dan vandaag. Want wat was het leeg in de ijsbaan van Moskou? Irin Wüst. Dit is uh, ambiance trainingswedstrijd al, Alleen uh, is het dan iets vrolijker met alle kleurtjes van de tribunes, Maar... Uh, ja, verder is het weinig uh, Wildcup. Zij Irene Wust vanuit uh, Moskou. Het uh, voetbal van dit weekend. NEC heeft thuis met de 1-1 gelijk gespeeld tegen Heracles. Heeft u uh, kunnen volgen. We gaan eens kijken wat we verder op het programma hebben voor dit weekend. Eerst maar eens de dag van morgen. Dan ontvangt Vitesse Rode JC. AZ speelt thuis tegen VVV. De Graafschap ontvangt het goed presterende FC Utrecht. En PSV Dat speelt tegen Willem II. Ronald van der Geer weer. Goedenavond. Dag wel. En wederom, uh, welkom terug. Zeg, ja, dan denk ik, uh, uh, uh, hekkensluiter, he, Willem II haalt de eerste overwinning deze week. Dan denk je, misschien is dat een, uh, uh, een boost voor de rest. En dan moet je naar de kop lopen. Ja, terwijl ik juist denk dat kan heel positief okay. werken. Omdat nou, je, je hebt een, een, de druk er een beetje afgespeeld. Je hebt de eerste overwinning te pakken. Je gaat met een ontzettend goed gevoel verder. En dan kom je in een wedstrijd waar de druk wat minder is. Natuurlijk moet je presteren en moet je het goed doen. Maar niemand verwacht dat je van PSV wint in Eindhoven. En dus kan je met je nieuwe systeem degelijk spelen. Vanuit de eigen organisatie laten zien of dat ook werkt. In een wedstrijd waar dus niet 100% de druk op zit. Of dat ook werkt tegen een grotere tegenstander. Ja. En als je daar in die wedstrijd daar een een beetje doorheen komt, dan neem je dat weer mee naar een volgende ritswedstrijd. Dus ik denk juist, maar ja, goed, ik, ik ben geen voetbaltrainer, maar psychologisch gezien denk ik dat dit, dat dit, dat dit geen slechte, slechte wedstrijd is voor, nee. voor Willem II. Nou, Oké, okay. maar, maar een puntje is te veel gevraagd? Uh, normaal gesproken wel, maar de wonderen zijn nee. de wereld nog niet uit. En ik vond Willem II gedisciplineerd spelen. Ja. En dat is ook wel anders geweest dit seizoen. Ja. Ja. Zeg, eh, dan kijken we alweer een dagje verder... want op zondag begint de voetbalmiddag met Excelsior tegen ADO. Dat is om half één. Twee uur later gaat Ajax op bezoek bij NAC. Dat is natuurlijk leuk, want we hebben het al gehad over Soevares. Ja, die is er niet meer bij natuurlijk. Nee, eh, nou Frank de Boer zal niet heel veel hoeven te veranderen aan die, uh, aan die opstelling... ...omdat Soares natuurlijk tot ja. deze wedstrijd geschorst was. <laughs> Jammer. Dus hij kan eigenlijk met dezelfde elf die zich toch wel tegen NAC in de beker... ...wat hebben hersteld van die nederlaag tegen Utrecht, kan hij gaan spelen tegen, tegen NAC Breda. Maar ik denk dat dat een hele leuke wedstrijd wordt. Ja. Want... Ja, Utrecht, PSV, Twente. Ze zijn allemaal onderuit gegaan hè? Bij, uh, bij NAC daar ja. in, in Breda. Er maar, gebeurt ja. dan wat. Ja. Maar, maar aan de andere kant, Ronald. Is Ajax wint dan in de beker voor, met, met, met 4-1 en eh, moet dan weer naar Breda toe. Hoe, hoe werkt zoiets? Ik bedoel, wat moet je daar nou van denken? Die, die, die wedstrijden worden, worden los gezien. Ja. Um, ja. Weet je, Nak heeft wel even het idee gehad dat het misschien in staat was om te stunten in de arena. Maar uiteindelijk zie je aan de uitslag dat Nak misschien wat gelukkig op voorsprong komt. En daarna niet zo heel veel te vertellen heeft gehad. Wel lang in de wedstrijd is gehouden door Ajax. Maar Nak moet het vooral hebben van zijn thuiswedstrijden. Het is jammer, denk ik, voor, voor, voor de mensen in Breda dat het geen avondwedstrijd is. Maar zo'n middagje, dat kan een heet middagje worden. Ik zei al, Utrecht PSV 2 en Twente gingen er onderuit. Er komen krachten los bij Nak. En ja. Ja, Nak wil, wil uitstralen dat het onderwijs overwinnelijk is in Breda. Nou ja, alleen Roda heeft er dit seizoen gewonnen. Dus wat dat betreft uh, hebben ze daar wel een, uh, een, een serieus punt. En Ja. ja, ja een uh, beetje Naar de Zalte... gevoelens nog misschien? Ja, nou ja die, zullen, die zullen er misschien ook wel in meegaan. Alleen je moet niet vergeten dat de dreun die Ajax heeft gekregen... in de uitwedstrijd tegen Utrecht, die heeft uh, nog heel lang nagewerkt. En men is op de weg terug en zal uh, er toch wel, wel bij de les zijn. En niet zoals in Utrecht een, een off-day hebben. Want dat zal Frank de Boer toch wat minder relativerend dan uiteindelijk verklaard hoor. Ja, toch wel. Zeg dan Feyenoord, uh, dat uh, verloor vorige week uh, van, uh, van, ja, je durft haast niet meer te zeggen, van de graafschap. Uh, jij bent vandaag nog bij, uh, bij, bij de club geweest. Wat voor sfeer hangt daar nu? Getergd, um, onzeker, uh, gespannen. Je zag het eigenlijk wel bij de training. Training was op een ander veld, omdat het eigen veld wat, uh, wat hard was. Daar lopen nu wat supporters om, uh, om, om zo'n trainingsveld heen. Ja. En het is wat grimmiger. Niet dat het dreigend is hoor, maar het is gewoon de sfeer is wat anders. Je merkt dat eigenlijk alle dingen waar men nog wat vertrouwen in had, zijn afgebrokkeld. Hè? Uh, Mario Been staat niet meer op een voetstuk. Nee. Uh, Beenhakker is inmiddels al weg. En wat natuurlijk wel een beetje boven de markt hangt, zijn die onderhandelingen die er geweest zijn. Hè? De, de, de, ...de vrienden van Feyenoord, aangevoerd door Pim Blokland... ...de grote geldschieter, die nu ook in de raad van commissarissen zit... ...die was heel slim en die zei... ...kom supporters, laten we proberen er met z'n allen wat van te maken. Ja. Nou, er zijn een aantal constructieve gesprekken geweest... ...alleen daar is een streep doorheen gegaan... na de nederlaag tegen uh, de graafschap... ...omdat het eisenpakket wat de, de supporters hadden... ...richting uh, Blokland en, en consorten gewoon niet uit te voeren was. Er moesten mensen vertrekken... ...en Blokland heeft vanmiddag ook nog laten weten... ...van ja, joh, de, we gaan niet de financieel directeur wegsturen want daar gaan we niet door winnen van van FC Twente en eigenlijk hangt dat een beetje boven de markt en ook een beetje het idee wat gaat er nu gebeuren hè? want tot nu toe hebben de supporters altijd gezegd we hebben het rustig gehouden voor jullie maar nu kunnen we niet overal meer voor instaan en dat hing vandaag een beetje in het stadion en natuurlijk ja. menno ja, ging ja, het over het gesprek hè? het ja. gesprek op de golfbaan tussen Mario ja. Been en Willem van Aden nou, nou, nou, mooi um, want waar we benieuwd naar zijn, natuurlijk is ook wat Mario Been erover te vertellen heeft. Laten we eens gaan luisteren over die ontmoeting met Willem van Hanegem. Zoals ik al gezegd heb, hebben jullie alles kunnen lezen... wat er gisteren besproken is. Er waren er zelfs hele mooie foto's bij. Dus iedereen heeft goed zijn huiswerk gedaan. En, um, deze Feyenoord wil absoluut de rust bij deze club bewaren. Dus ik wil er zo min mogelijk over zeggen. En, uh, ik denk dat dat voor alle partijen het best is. Je weet in wat voor situatie we zitten. We staan er niet goed voor... En deze club is alleen maar gebaat bij rust. En als ik dan vanochtend weer de krant openslaat, dan... Uh, ja, ik vind, uh, als jij met elkaar zit te praten... en je, je denkt dat ook zo te houden... en daar nog een vervolg op geven... en vervolgens staat zelfs uh, wat we gegeten hebben in de krant. Ja, en daar wil ik het echt bij laten, jongens. Nogmaals, hij heeft ze gedaan, prima. Ik heb hem aangeboden of hij uh, voor ons op zondag naar de wedstrijd kijkt... en dat hij dan eventueel dingen aanvult op maandag. Ja, en, en dat is het. En... Uh, dan gaat hij wel of niet mee akkoord en voor de rest is er geen andere optie. In hoeverre was deze week hè, na de nederlaag tegen de graafschap anders dan de andere weken waarin je teleurstellingen moest verwerken? Was er deze week zoiets een overtreffende trap? Ja, ik denk het wel. Als je het hebt over, um, had je nu die drie punten van de graafschap gehad, hadden we hier weer met z'n vijf aan die tafel gezeten en hadden lekker koffie gedronken. En nu merk je gewoon: doordat je die wedstrijd verliest, dat is ook duidelijk, dat je dichter bij een situatie komt waar fijn het uh, niet vaak gestaan heeft. Het vertrek van, uh, van Leo Beenhakker, ja, dat, dat, dat brengt heel veel onrust. Daarbij ook, uh, ook de supporters die, uh, die zich tegen het team keren. Wat ik nogmaals ongelooflijk betreur. Aan de ene kant begrijp je soms wel de, de, de ontevredenheid en de, de teleurstelling bij supporters. Maar nogmaals, ze moeten beseffen dat we er niks aan hebben om nou al die ruiten uit Maasgebouw te gooien. Want die moeten we allemaal weer zelf betalen. En dan kan je ook weer minder spelers kopen in de toekomst. Dus we moeten gewoon met z'n allen keihard, keihard bij elkaar blijven staan. En laten zien dat Feyenoord een ongelooflijk grote club is. En uh, ja, dat we aan al die dingen eromheen uh, niet zoveel hebben. En hoe anders was die week voor jou persoonlijk? Want jij maakt nu ook een redelijk getergde indruk. Daar waar je anders nog wel eens met een glimlach uh, er tussendoor kwam. Nee, ik, heeft alleen, het, wat heeft het jou gedaan deze week? Het doet me elke dag enorm veel. Dat begrijp je uh, natuurlijk. En, uh, er zijn situaties en er zijn tijden als coach... Dat je, dat je het een stuk meer naar je zin hebt. Maar dat heeft alles te maken met winst en verlies. Dat hoef ik jezelf niet uit te leggen. Daarbij ook nog is de perikelen rond zo'n club... waar je vaak geen invloed op hebt. Hè, dat zijn krachtvelden, ja. Die gebeuren. Dat zijn supporters, dat zijn sponsors... dat zijn allerlei uh, polls, enquêtes, columns, interviews... die over mijn situatie praten. En daar heb ik dus geen probleem mee. Want ik vind wel te degen dat je wel bij de feiten moet blijven... Dat je, alles, eh, dat je niet de realiteit uit het oog moet verliezen. En als ik die lijst opnoem van spelers die we niet hebben... dat je daar heel dichtbij blijft. Dus ik vind wel dat je naar mij mag blijven kijken over mijn eh, functioneren. Maar nogmaals, dat heeft dan alles te maken alleen met winst en verlies. En niet zoals wij werken met elkaar. En als je vanochtend weer de training hebt gezien... hebben we weer alles doorgenomen hoe we graag willen spelen tegen Twente. Alleen, ja, dan komt er een wedstrijd en dan moet je dat ook kunnen vertalen. En ja... Dat heb je de laatste weken gezien. Dat is een stuk minder. Dus nogmaals, uh, ik heb niet zo'n problemen met uh, of er nou uh, in de VI staat dat ik ter, kussies, ter discussie staat. Of op Rijmond ineens moet, moet Ben er wel uit. En dan word ik s'nachts om 11 uur weer gebeld van uh, Ben je op nonactief gezet? En al dat soort dingen om dit voetbal heen. Ja, dat, dat, dat ga je niet in je koude kleren zitten. Dan zijn er allerlei mensen die dus jouw functioneren willen evalueren of hè, aan de orde willen stellen. Uh. Hoe doe jij dat bij jezelf? Want ook jij zal wel eens bij jezelf denken van... ja, had ik iets anders moeten doen? En, hoe, hoe sta je daarin? Nou ja, wat ik vaak evalueer is gewoon hier met de mensen met wie ik aan het werk ben. En, en nogmaals, er zijn mensen die over mij moeten beslissen. En dat is de directie en dat was de technisch directeur. Ja, daar heb ik nooit geen zijn um, van gehad van... maar je bent op de verkeerde weg of je doet de verkeerde dingen. En, en natuurlijk maak je keuzes in wedstrijden die wel eens goed uitpakken... of niet goed uitpakken, dat is duidelijk. Maar ik blijf erbij als ik terug ga kijken naar een hele hoop wedstrijden... die wij gespeeld hebben. En dan heb ik het ook met name over de thuiswedstrijden... Roda, Herenveen en nu de Graafschap. Ja, er moet eigenlijk maar één ding gebeuren. En dat die wedstrijd moet gewonnen worden. En nogmaals, dan kan ik er niks aan doen als een speler van, van vijf meter keihard overschiet. Maar dat heeft allemaal met mekaar te maken en, en dat is gewoon de situatie waarin je zit. Maar nogmaals, ik heb absoluut geen problemen met wie dan ook die hier zit... die mijn uh, functioneren ter discussie zou stellen op basis van de stand op de ranglijst. Maar als je intern werkzaam bent, ja, dan zou je waarschijnlijk een hele andere mening hebben. Ja, zei uh, Mario Benen tegen jou uh, vandaag, uh, Ronald. Ja. Ronald uh, uh, uh, ja, iedereen mag een andere mening hebben, maar, maar het is wel heel vervelend... als dat in de krant staat, uh, uh, woordelijk, wat je besproken hebt. Ja, maar ja, er ging nog een, nog, nog, een, nog een heel klein, klein stapje verder. Er zit natuurlijk nog een heel voortraject aan. Ja. Hè, van, uh, was het nou niet mogelijk geweest om gewoon met elkaar te bellen... zonder dat er een krantenartikel aan te pas was gekomen? Ja. En dat is ook wel een beetje het gevoel van, van Mario. Ik bedoel, ik heb de woorden een beetje in zijn mond gelegd. Maar het kwam er wel op neer dat hier het eigen belang van iemand... Uh, boven het belang van de club uh, uiteindelijk is. En ja. Ja, dat is niet heel netjes. En ja. dat hij het in de krant staat, ja, daar was hij echt uh, getergd over. Ja, nou goed. Uh, het Feyenoord zal het weer moeten bewijzen tegen, tegen Twente. Zal uh, moeilijk uh, genoeg worden. Dan nog een andere uh, mooie wedstrijd, Ronald, waar we het over moeten hebben. De derby van Noord-Nederland natuurlijk. Heerenveen, FC Groningen. Ja, daar komt ook nog bij natuurlijk dat Ron Jans jarenlang coach was van Groningen. Maar afgelopen zomer die overstap maakte naar Heerenveen. Rob Fleur, laten we daar eerst maar eens uh, naar luisteren. In gesprek met Ron Jans. Het kampioenschap van het Noorden staat weer op het spel, Ron Jans. Doe het nog wat met je? Nou, het kampioenschap van het Noorden dat, uh, gaat weer een beetje een, uh, een strijdje worden als wij winnen van, uh, van Groningen. Want uh, ja, op het moment zitten er toch een aantal punten tussen. En, uh, maar die wedstrijd die zal mij altijd iets uh, blijven doen, dat is duidelijk. Speelt ook nog mee dat je eigenlijk vorige week bij de hervatting van het seizoen een beetje netjes gezegd afgedroogd ben door ado Den Haag. Nou, dat speelt zeker mee, want eh, afgedroogd dat vind ik wel overdreven, want, want met name de eerste helft was ado eh, een stuk eh, sterker, maar ze hebben helemaal niet zo heel veel kansen gehad om ballen te paal en ze schieten er een uh, fantastische tweede goal in maar uh, als je kijkt naar het spelbeeld en, uh, en, en de passie die er vanaf droogt bij hun, en waar bij ons toch uh, we lieten veel allemaal gebeuren werden we gewoon afgetroefd en, uh, en overrompeld en uh, ja, dat, uh, dat speelt zeker mee want uh, ja, het was een vrijdag en dan moet je negen dagen wachten. Wat mij betreft had het eerder gemogen om gewoon te laten zien dat we veel beter kunnen. Is het verklaarbaar wat er is gebeurd? Ja, nou ja dat. dat... Je kunt het wel verklaren, maar dat zijn niet van die dingen... die je gewoon met, met, met cijfertjes en meters en kilo's kunt, kunt meten. Uh, misschien was het vertrouwen te groot. Misschien uh, um, zijn we... Uh, ver, of de spelers nu wel in het veld verrast. Want we hadden precies verteld eigenlijk wat er daar uh, kon, uh, kon gebeuren. En uh, ja, als je op een gegeven moment ziet dat zij druk zetten... en dat je uh, in, de, in de opbouw fout na fout maakt... dan uh, is het ook handig om in zo'n periode wat sneller gewoon diepte te zoeken... en uh, dan maar eventjes wat, uh, wat simpeler te gaan voetballen. Nou, al die dingen... We hebben het laten gebeuren. De tweede helft kwamen we eventjes terug in de wedstrijd. Maar dat duurde maar twee minuten. Toen viel de derde goal in, uh, uh, Verklaarbaar. Ja, maar dat zit wel in meer in de, in de psyche dan, uh, dan in de techniek. Is dan Groningen een ideale uh, tegenstander om revanche te nemen? Nou, dat weten we als we winnen. Want uh, ja... Het, het, het zit heel dicht bij elkaar. Dus, dus uh, mocht je niet winnen is, is, is, er, uh, is er geen paniek. Of, of dat je zegt uh, je kunt niet meer uh, bij, die, bij die play-offs komen. Maar eigenlijk willen we bij uh, de top van de ploegen uh, eindigen die, uh, die de play-offs gaan spelen. Waarbij je misschien nog uh, ja, een kansje maakt om uh, uh, vijfde, vierde. Maar dan, dan zal er wel weer onze serie moeten gebeuren. Dan moet het absoluut zondag beginnen. Een trainer zegt altijd het is een van de 34 wedstrijden. Ik kan me niet voorstellen dat het voor jou ook een van de 34 is. Nee, want uh, ik krijg heel veel verzoeken voor, uh, om, om kaartjes te regelen. En uh, daar komen er komen veel meer mensen op af. En, uh, dus dat, uh, dat zeg ik. Die wedstrijd zal voor mij altijd speciaal uh, blijven. En als de, de buitenwacht dat niet doet, dan, uh, dan is dat uh, zeker bij, een, uh, bij mijn gevoel. En uh, ja, wat dat betreft, uh, we, hebben, we hebben ze in Groningen laten winnen. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, verwacht ik wel een, een gest ook terug van FC Groningen. We hebben ze in Groningen laten winnen, zegt Royans, uh, uh, Ronald. Uh, ja, dat zegt hij mooi. Ja, ja, zegt hij prachtig. Daar is je ook sterk in, hè? Laten we wel wezen. Zeg, uh, maar wie is beter? Wat vind jij een betere ploeg eigenlijk? Ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik Groningen dit seizoen nog wat stabieler vind. Hoewel ik die natuurlijk ook wel een beetje op zien ploeteren tegen Utrecht uh, in, uh, in, uh, in de beker. Maar um, ja, Heerenveen heeft goed veldspel. Daar werd het eigenlijk ook altijd, daar kreeg het de schouderkloppen voor. Maar ik, heb, ik, ik ben wel een beetje geschrokken van de instelling van, de, van afgelopen uh, weekend tegen Ado Den Haag. En ik schat Groningen op dit moment net iets constanter in. Ook natuurlijk gesteund door wat, wat meer resultaten ja. in de eerste helft van het seizoen. Ja, zeg, eh, Groningen natuurlijk een belangrijke rol daarvoor. Uh, de spits. TAFS. Veel belangstelling voor hem. Ik heb hem trouwens net niet gehoord in dat rijtje bij Ajax. Nee, ik geloof niet dat hij bij Ajax op een, op, een, op een lijstje staat. Maar Matas gaat niet heel veel wedstrijden bij Groningen meer spelen. Ook Groningen wil natuurlijk de hoofdprijs voor de spits. Maar de belangstelling is er vanuit de Bundesliga, vanuit de, de Serie A. En uiteindelijk zal dat de komende dagen wel rondkomen. En ik denk dat men met, bij Groningen ook wel het idee heeft van... ja, deze Sloveens International, die gaan wij wel kwijtraken. Alleen men wil de hoofdprijs, nogmaals ja. gezegd. En dus zal dat uit onderhandelen zijn. Maar uh, Matas heeft naam gemaakt. Die, uh, en, en, en je zag het, hoe belangrijk hij was ook weer tegen. Tegen Utrecht. Hij heeft maar een klein gaatje nodig en hij zit erin. Ja, ja. Een spits met doelpuntengarantie, Menno. Heel ja. Europa zoekt zo'n spits. Ja, maar goed, ze scouten ze toch goed. Soares al komt van Groningen natuurlijk, Matas? Ja, ja, ja, wat dat betreft, uh, is er een uitstekend scoutingsapparaat. Er is natuurlijk wel vaker, uh, zijn er credits gegaan naar Henk Veldmaat, ja. die daar het technische gedeelte aan stuurt. Maar die heeft er natuurlijk toch altijd voor gezorgd dat er een goed schaduwlijstje is en elk vertrek is goed, goed opgevangen. Ja, mag je wel zeggen. En je blijft je toch afvragen om nog even aan been te denken, waarom die niet komen met een, met een Tim Matafs bijvoorbeeld dat ze die niet ja ja ja, te te scouten, dan, ja, hè? ja, ja goed dat geldt niet alleen voor Groningen het geldt ook voor Herenveen noem ze maar op al die ja nee de kwestie van geluk en daar is in het verleden heel veel misgegaan maar ja. ik hoor die tune al geloof ik ja, dus ja, uh, ik nou ja, denk niet dat ik het nee. red om dat, nog even, <laughs> om dat nog even uit te leggen maar als je me binnenkort een uur geeft halen ze die toen en dan zal ik het we, uitleggen doen we, <laughs> okay. doen we doen we doen uh, we daar wil ik een voorspelling Herenveen uh, Groningen wat wordt het ik denk dat het uh, 2-1 wordt voor Herenveen. 2-1 voor Herenveen. Dankjewel Ronald van der Geer. Heel veel okay. plezier met het voetbal. Ook uh, dit weekend natuurlijk. We gaan je horen hier uh, op Radio 1 bij, uh, bij Langs de Lijn. Wat weten we nog te melden? In de Bundesliga vanavond nog een topduel. De nummer 2 tegen de nummer 3. Bayer Leverkusen won vrij eenvoudig met 2-0 van Hannover 96. Uh, Balk had sinds lange tijd daar een basisplaats lang gekant met een blessure. Eerste divisie kunnen we nog van melden dat FC Zwolle uh, tweede nederlaag heeft geleden bij Veendam. Volendam heeft niet gespeeld. Blijf spannend daar aan kop. Alle uitslagen trouwens van die eerste divisie bij de NOS op pagina 829. Zometeen met het oog op morgen met Thijs van den Brink. Nog een prettige avond. Het zijn uiteindelijk 43 punten geworden...